We gaan verder. Belangrijk is dat bij alles wat we leren met de namen zo, so dat je niet verwaard wordt. Want ja? dat is helemaal niet de bedoeling. Het geestelijke is niet vermoeiend en niet intellectueel of zo. So. Alleen steeds meer ontvankelijk moet je worden. Dat is um, meer zuiverheid van jezelf. Meer kan je zien, meer ogen kunnen zien van binnen. En ga je weer nog met leren opbouwen, bouw jezelf op. Dus dat is aan twee kanten sneden de mes. Ja, bouw je, zo, je zo, jezelf op met wat we leren daar. Ga je jezelf daarmee, daardoor ga je jezelf zuiveren. Zuiver je jezelf, kan je ook meer op, opnemen. Ja, dus dat is... En hoe de mens thuis doet, dat kan ik niet, niet zien en niet... Maar het is wel nu na zoveel dat wij tijd, dat wij geïnvesteerd hebben toch in, de, zo in, de, überhaupt in onze studie, dat ik veronderstel wel dat, toch wel dat wij flink wel vooruit gegaan zijn. En ik wil de ware, zorg, ware studie, wat wij doen is echt de ware studie van, zo, van alle studie, alle onderdelen die wij doen is op een zeer hoog niveau. Daarom kunnen we niet anders. En als we mogen die woordjes wat moeite nog moeilijk, nog een beetje vreemd in je oren klinken. Langzamerhand komt het, komt het wel goed. Uh, belangrijk principes kennen. Wat wil je nu leren dat? Allemaal hoe van boven komt het, hoe is het nog, alles eil. En hoe dat eilheid, van eilheid komt, langzamerhand meer en meer verdikking. De hele bedoeling is dat van het licht wat absoluut uh, on, onkenbaar was eindsof, dat steeds meer verruwingen van licht komen. En kilim langzamerhand gaan uh, aan het worden worden. Kilim van langzamerhand. En die kilim worden steeds uh, grover als het ware totdat er komt de mens met de grofste kilim die er zijn. Maar dat is dan de, de ware kilim die dan het echt licht kunnen uh, ontvangen, weerkaatsen en ontvangen. De hele bedoeling is dan dat wat we leren nu om stap voor stap al die, die gradaties van het licht en samenspel tussen lichten en kilim. Uh, we leren die processen, etc. Het zijn processen, ja, van het, ja, hoe dat licht komt, in welke namen, etc. en tegelijkertijd, wanneer we dat hele plaatje zien, weten we niet, niet überhaupt al die krachten wat wij zullen leren in Kabbalah, en het licht komt hier vandaan, het licht gaat naar boven, het licht gaat uit, en dan binnen, bij wijze van spreken, na, qua oorzaak uh, en, ge en gevolg, en daarna, wanneer we klaar zijn daarmee, aan de ene kant leren we die, al die bewegingen, aan de andere kant moeten we zien dat niets beweegt, absoluut niets. Maar alles zit wel, alles zit wel in die, in die volgorde, ja, volgorde van het komst van het licht, en natuurlijk, geen licht komt, alles is al gekomen, alleen, wij moeten nog komen, wij moeten nog komen, dus wij moeten ons alleen openstellen, om, voor het ervaren van wat er al is. Eigenlijk. En daarom zeggen we dat. Als ik mij bijvoorbeeld openstel. Voor het licht. Ja. Door mijn goede daden. Hoe kan ik openstellen? Hey, kom naar beneden. Gaat niet, gaat niet. Alleen door jezelf. Beter in jouw, jouw daden, jouw leven, etc. En daardoor. Daardoor, als ik dan klaar ben daarvoor. Voor een bepaalde portie dan laat ik mezelf, uh, zet ik me open, als het ware, om het licht te ervaren. Dan zeggen we, licht komt binnen. Ja, dat licht komt in mij binnen. Hij is al in mij. Maar ik voelde het niet duidelijk, daarom zeggen we, het licht komt binnen. Cetera. Uh, pagina G, 8, The re re de rechterkolom de reichel Zestin amnam azon shehem zot zain ymei brisit einam zeifentin yecholim lekabel klum מישם ממבית קיימ נימצאים אחים מתחה ת parsא שבחזה דאריח אמ pin בשט מאיים נאיחותי נאיחותי נטהחתו nim מי מikhusrei גאר vehem מיקבלים מייש סט Twintach Shavira Delehon in Ino Inu Nifchan Le Avira Dahja Canaan Zestin. Dus we hadden with New Two van het hoofd van Arichanfin tot de chazet. And that is the naam that he is the naam van Membed. En nu gaan we verder. Am nam echter, haar ja, ze ramp in een noekwaar, hem zo dat die zijn, geheim, zijn niet meer beschiet, zijn dagen van de schepping. Een nam, ze heeft in je Mishem, lekker kunnen absoluut niets ontvangen, let op wat hij zegt, van de naam mijn die hem neemt zeim, waarom is dat zo? Die hem neemt zeim, wanne ze befinden zich? Achten mitachata parsa, onder de parsa, Shebe de Arichanpin. Die in de chazé, in de borst van Arichanpin. See dat Kijk nou waar de Zeeranpin zich bevindt, Zo'n, Hij bevindt zichzelf, eigenlijk, vanaf de tabur en naar beneden. Dus ver van de chazé. En alles wat zich bevindt onder de chazé kan het licht met het niet ontvangen. Basod. Zij bevinden zich dus onder de chazé Basod. In het geheim van. Maim. Nee, het achtonim van de lachere wateren. Mechusreigar die kort hebben aan gar, die geen gar hebben, dus geen gar betekent drie eerste lichten, die hebben ze niet. Betekent hoofd hebben ze niet. Geen, geen drie lichten, dus geen hochma. We hebben kablimi jirsut, en zij ontvangen van jirsut. Eigenlijk, Ze kunnen ontvangen alleen van jirsut. Van boven de, par, boven de parsa, boven de gaza, kunnen ze niet ontvangen. Dus ze ontvangen van het stukje bina wat onder de gazet staat. Ishsoet is ook een soort bina. Maar dan insluiting van de, van, de, van de Zoon in de bina. Dat is ook een vorm van de bina. Onderste gedeelte van de bina. Twintig. Shavira, de Lehon. Welke, waarbij de, dus de avira, de lucht waarvan van Ishsoet Eino-niefgaan wordt niet geacht. Le Avira Wordt niet, al, tot, tot, word niet geacht als. Tot. Wordt niet geacht als Avira Wordt niet geacht als dun licht. Dun lucht, sorry. Dunne lucht. Zoals Abovim. Abovim is een dunne lucht. En dat is gewone lucht. Dus gewone roer, ru als het ware: kanaal zoals boven gezegd. 21. Omi Abawi ima elayin, shehu sot shem membed. Een naam die 22 En van Abawi ima, de hogere Abawi ima, shehem sot shem membed, die het geheim zijn van de naam membed. Een naam, Yiholim le Kabel, kunnen ze niet ontvangen, dus de zon kan niet ontvangen van hen. Ja, tot ze wel van boven de Gazé, maar onder ze niet. Duidelijk, want overal, wat was de, de parsa in het Siouut? Tot de parsa in het Siouut kon later, zullen we leren, licht Kogma komen. En onderaan, onder, onder niet. En hier hebben we ook een vorm van, van een parsa in Oricampin, dat is bij de borst van hem. Tot daar kan het licht men bed komen, maar, maar later lager niet. Ki ja. ha parsa deel het bijna hem, want de parsa scheiding maakt tussen hen. Kan hij, zoals so, so boven gezegd. Ja, tussen de Abawahima en zo. Amnam. 23. Ba'et shatach to man. Echter in de tijd. Wanneer de lacheren doen man opstegen. Wanneer m'sach mad. 24. Me Abawahima. Nee, me abe sag. Sorry. En er wordt mad aangetrokken. Kijk naar onze tekening. Links. Uh, hier zien we zo'n van boven. Van één zoon gaat naar beneden, maden. En hij noemt dat Abzak. Het is wel correcter wat hij zegt. We noemen dat alleen één zoon doen voor het gemak. Maar eigenlijk in plaats van één moet het komen Abzak. Okay. Van Abzak is dan Chochma, partsoef van Chochma en partsoef van Bina van Adam kan de aak van Adam Kadmon. Dus wanneer de lagere uh, betere hun daden, als het ware, opst doen opstegen man, dan die benade keer dus terug naar het hoofd en daar komt van, het komt allemaal naar boven, naar een soof, en dan terug slaat het, en dan komt het van ab Parzuf, de tweede en de derde Parzufim van Adam Kadmon, daaruit komt dan mad mannelijke wateren. Dus uh, licht van barmhartigheid, licht dat chokma is. Uh, 24 na de koma. Shahara oh, zo machezira binale de, roos o dat deze straling, dus de volgorde is dan nog niet. Dus dan eerst man. Man gaat omhoog, helemaal omhoog naar, naar via de schakels, verschillende sta, traptreden, gaat omhoog naar, naar Eindsof. En van Eindsof keert het terug, mad, mad, als het ware een beloning, als het ware het licht. En dat gaat naar Chogma en Bina, partsof Chogma en Bina van Adam Kadmon. En zij, Chogma kent geen, geen tweede beperking, dus die brengt weer die, overal, die brengt dan die, die maalgoed weer terug naar zijn eigen plaats, dus van die onder de gogma naar beneden, net als de zuiger, uh, uh, ja, cylinder zuiger, dat brengt allemaal weer, die was omhoog, cylinder zuiger, en die brengt weer terug naar beneden, die pusht dat weer van boven naar beneden, want die kent deze beperking niet, en daardoor de, de Bina. Uh, Shehara zo dat deze straling van die, die Abbasad, uh, Machazirah habina doet de Bina terugkeren naar, naar de Roche 25 van Arichampin, naar het hoofd van Arichampin. Dat dan, me kablim Yershut, hera, heraat Chokma. Dat dan, Yershut, kijk nou waar Yershut is. Dan Yershut ontvangt dan de straling van Chokma. Hoe komt het? Allemaal, allemaal gaan ze één stap omhoog. dat? Kijk nou waar nu Yershut staat. Kijk, zie waar Yershut staat. Kijk, Yershut. Boven waar zes staat. Zes verrot. Jirsut gaat helemaal, de hele Jirsut gaat dan te staan op de plaats waar nu Abbaweima staat. En die Abbaweima die keert dan terug, wat we nu zien, Abbaweima, zes veroot, zie je dat? Die Abbaweima dan keert terug naar, de, naar het hoofd. Dus Abbaweima eerst keert terug naar het hoofd. Dan de hele Jirsut, die trekt wel boven de gezet, als het ware. Dus hele ijzerstof, kijk, allemaal hele ijzerstof. Dus zoveel uh, so uh, volledig ijzerstof. Dus met nehim. Die trekt dan boven de gezet. En wanneer die boven de gezet trekt, dan trekt die met zichzelf ook wie? De wereld. We, nee, wie, wie is dan parallel? Wie nieuw In deze toestand wat nieuw is? Nu is het af, is uh, is het stoot, zoals het nu staat, kijk. Is de onderste, het onderste gedeelte van de Yersoet, dat net zich God is sot en maal vier sferot, die vallen naar beneden, naar zon, naar Zeranpin. Duidelijk. En, Deid? en niets verdwijnt in het geestelijke. Dus wanneer nu de Yersoet omhoog gaat, dan neem je met zichzelf mee ook de, de Zeran ja of niet? Zon, zeg je, Zeran neem je mee. Waarom? Eenmaal niets verdwijnt in het geestelijke. Eenmaal waren zij in deze toestand, waren zij aangekleefd aan elkaar. Want een hogere die komt naar een lagere, wordt als lagere. En nu als nu die, die hogere die nu lager is geworden, keert terug naar het hogere, dan neemt die ook de lagere mee. Ja? Eigenlijk. Dus dan, die hele eerste, die steeg nu, naar de plaats waar Abawiyma stonden. Ja, en Abawiyma die gaan als het ware naar, de, naar het hoofd van Arikantin. En Zeranbin nu ook, die wordt als het ware getrokken naar boven de, de Gazé. En dan kan die wel de naam, uh, dan kan die wel uh, Hochma ontvangen. Let op wat jij ons vertelt. Ze dat dan, dus wanneer de Bina noem hoog trekt naar de hoofd van Aikandbim, ze aas me kablim jeesh dat dan jeesh ontvangen, herraad de schijnen van de chokma, want waar staat dan de jeesh dan? Op de plaats waar Abu Jima stonden, ja of niet? En de Abu Jima die keerde terug naar het hoofd. Van de, zeg naar het hoofd van Arikhanpin. Nu in het hoofd van Arikhanpin schijnt Chokma. Abu Waiman willen Chokma niet ontvangen. Ja, die zijn overal, willen alleen maar Geset, alleen maar Gesadim. Dan, ze hoeven dat niet te ontvangen, dan gaat het via hen heen. Naar Chokma, ja, hochma gaat nu via hen naar de, naar de hierschut. En hierschut staat nu op de plaats waar nu, in dit toestand van Katnoot, zoals we dat zien, hier nu zien, in het toestand van de afdalen van, het, van de helft, van de onderste helft van de partsoef naar beneden, dat is hier, de Jezus ontvangt dan de Chochmaa, oké, okay, aber willen we willen niet kochma, dan hoeven ze niet ontvangen. maar Jezus ontvangt de Chochmaa. Hoe kan dan Jezus de Chochmaa niet ontvangen? Omdat Jezus staat nu boven de Chazé. Eigenlijk. En boven de Chazé kan wel Chogma ontvangen worden. En, naast hem, samen met die ischsoot, was ook opgestegen zerenpien. En dan gaat die zerenpien ontvangen Chogma van die ischsoot. Duidelijk. En dan die gaat het weer, die hochma verder doorgeven aan de malgoed. En zo so gaat het weer, gaat het allemaal naar naar uh, degene die die de man heeft doen, die heeft, uh, de, deed waar man opstegen. En natuurlijk gaat het ook natuurlijk voor de, re, voor de rest aan de rest van de wereld. Ook een, en de, een zekere portie in onze wereld. Duidelijk. Daarom als een rechtvaardige tzadik hier op aarde dat soort handelingen onzichtbaar doet. Duidelijk. Dat soort man opbrengt en steeds licht naar beneden brengt. Licht komt naar ons allemaal, naar de aarde. Naar de en wij zien dat niet. En niets verdwijnt in het geestelijke. Dus alles wat hij aangetrokken had, blijft de zegening die alle de hele mensheid ontvangt. Natuurlijk hij ontvangt, maar... Ja, uh, duidelijk. Wie geschikt is dat, dat op dat moment, die dat kan ontvangen. En ook de oorlogen vermeden worden daardoor. Want al het goede brengt die naar beneden. Eigenlijk. En dat is wat hij ons vertelt. Dat ze aas dat dan met kablim, juist zoet ontvangt, de straling. 25 uh, nog een keer. Ontvangen de straling van Gogma 26 en zij gaan dat doorgeven of geven dat aan zo'n, aan zeerendpien en Nukwa. Kijk, in onze, op onze tekening we hebben we dat gewoon erg eenvoudig, dat opgemaakt gemaakt toen. Maar waarom zeg je dit aan, aan zon? Omdat Malgoed is natuurlijk nog niet uitgekomen. Malgoed, Malgoed. Het is zon, betekent zeerendpien en Nukwa En Nukwa betekent die is nog aangehecht aan zeerendpien. Daarom is het zon. Dus daarom zegt hij dat hij geeft aan zoon en zoon, we zoon, maar nasim, as, kijk nou wat hij zegt ons, 26 in het midden, we zoon en de zoon, dus ze ontvangen ook van die we nasim, as, die worden dan, kevginat, 27 le malen, me parsa, de gese, de arichampi zij worden als een aspect, zij worden als, alsof zij als aspect uh, die van het boven de parsa van de gezet van Arigad bin. Deindelijk? Dus die zeer bin is als het ware staat dan op dat moment uh, uh, als, hij al, zegt als, want dat is natuurlijk als is, Als alsof die staat uh, boven de gezet. En daarom kan die ook Zeren Pin ook ontvangen. Zon ontvangen. kochma. Om me gam hem. En ook zij, de zon, ontvangen. 28 Avira Dachia, me Abba Die ontvangen dan ook de Avira Dachia. Dat dun licht van Abba Want niets verdwijnt in het geestelijke. Ja of niet? Boven de, boven de gaza, was Abouhima. En Abouhima, hun kracht is dun licht. Ja, dun lucht, dun, dunne lucht. Ja, lucht, ja, heb ik gezegd, licht. Nee, dun lucht is niet goed. Dunne lucht, ja. Dus dunne roach. De Lucht is roog, met andere woorden. Maar dun. Dun, waarom? Het is erg de hoge, want het komt vanuit het hoofd. En nieuwe zon, die staat als het ware boven de gezee dan kan die ook de ontvangen dan dat lucht dunne lucht van Abu Yima. we aasnen okay. dus wat gaat het gebeuren nu in het hoofd in boven de geze? het is hier een pin die het is erg belangrijk wat hij ons nu vertelt, maar I, we zien dat niet. Hij vertelt het ons niet expliciet. Ik probeer het een beetje nog iets expliciet te zeggen. Dus wat zegt hij ons eerst? De zon, die steekt als het ware met, met, het, met het geheel. Hij steekt boven de gaze van Borst van Arichanpil. En daar ontvangt hij dan Chochma van wie? Van stoet. Ja of niet? Chochma ontvangt hij. Van hier soet En van Abawihima in die plaats ontvangt die dan uh, dunne lucht. Dunne lucht. Hoe komt het dat, dat die twee ontvangt. Zie je dat? Ik zal het zo vertellen. Iedereen begrijpt wat ik zeg? Dus wanneer de zon die stijgt naar boven de, naar de gezet. Boven de gezet. Dan heeft hij een toestand waarbij aan de rechterkant, wij zullen dat ook veel leren veel, maar ik nu al direct zeg ik. Aan de rechterkant heeft hij dan, dat is dan de, waar, waar hij steeg naartoe, dat is dan Bina, ja of niet? De plaats van abowima. Die is wel, zijn wel gestegen omhoog. Maar hij steigt omhoog en dan naar de plaats van uh, Aboima tussen de P en de GZ. En dan heeft hij aan de rechterkant van hem, is aboehima, ja, want dus, niets verdween. Ze, waren, ze ze stonden hier, ze staan altijd hier, duidelijk. De aboehima stonden hier, die blijven staan hier, alleen ze hebben nog iets, iets, iets extra's verkregen door het opkomen naar Gochma, van Arikantin. onthoud dat erg goed, niets verdween, dus... Zij stonden, Abouima stonden vanaf de P tot Gazet. Die blijven staan daar. Maar zij hadden nog extra verkregen. Door die man hadden ze nog een extra verkregen, dimensie extra. Dat zij stegen op naar de gochma uh, van, van arie pin Maar nu, ze hier pin stijgt nu naar zon, zegt hij dat, stijgt op nu naar boven de Gazet. And there, what, what, what have we there? Abba Yima, Blavdar stand, Van fruher is tu tu stand. That's what would be new for theel, very new for theel. And Yeshuud stay hogner bove. Yeshuud can't unite for einig his self mit mit mit Abba Yima varum niet. Yeshuud stand al beneide onder de chazeh. I can you unite meer verbinden zichzelf mit Abba Yima, yeah. Abba Yima standen aan de chazeh. Aboeima, hun eigenschap is alleen maar uh, dunne licht. En Jishud so die was al onder de nu de Jishud keert terug, als het ware het steekt op, naar de plaats van Aboeima. Maar het is niet vergelijkbaar natuurlijk, dat is een dag en nacht. Je kan niet vergelijken het niveau, de zuiverheid van Aboeima. En de Jishud so die nu, uh, die nu uh, met, naar beneden stond met zon. Ik kan het niet vergelijken. Hij ook veel had overgenomen van, van zoon. Eenmaal ben je daar in een slechte omgeving. Ik zeg niet, het gaat gewoon vergoeden. Je is allemaal heilig. Maar eenmaal als een mens in een slechte omgeving komt. Ja, dat bleef dan blijft bijna al zijn leven dat meedraaien. Met een slechte, slechte omgeving. Hoe moet een mens voorzichtig zijn. Om niet een slechte pad in te gaan. Want dan blijft het allemaal hangen aan jezelf. De slechte omgeving. En dat is, die is zo, die, so die steeg nu naar de plaats van waar Abouima stonden. Maar dit betekent niet dat die dan verenigt zich met hen. Je kan niet verenigen dan een heel andere status. Wat heeft dan, nu, en ook Zeeranpien Zee staat nu boven de, boven de geze. Dus de Zeeranpien komt ook te staan boven, wat gebeurt nu boven? Dat Zerenpien staat aan de ene kant. Aan de linkerkant staat dan Jirsut. Aan de rechterkant van hem staat. Aber Waarom aan de rechterkant? Rechterkant is chassadim. Ja of niet? Rechterkant chassadim. En Jirsut die staat op. Die nu staat aan de linkerkant. Waarom Jirsut? Want nu hochma. Eigenlijk. Dus Jirsut staat nu aan de linkerkant. In de plaats van. Uh, in de regio van. Waar nu hier op de tekening Abouwijima staat. En daar ontvangt hij dan Chokma van Jirsud. pin ontvangt nu Chokma van Jirsud. En ontvangt uh, chassadim dunne chassadim van, van de Abouwijima. Oh, dan heeft hij alles. Eigenlijk. Dan brengt die eigenlijk brengt hij dan uh, die twee. Tot lane. Hij spreekt nog niet daarover, maar dan Jisot aan de linkerkant. Het is ook een binar, een vorm van een binar. Jisot, onderste binar. En rechts is Chassadim, Abou dat dus de dunne lucht van Abou Die is aan de rechterkant. En die eigenlijk hebben met elkaar een beetje Russie. Waarom? De de die wil alleen maar heersen, alleen maar. Alleen maar genade. En, en, en Yishtu zegt naar Chochma. Ik wil Chochma. Kracht van Chochma. En zo so is het. En de sorry en de Zeranpin die staat tussen hen. Zeranpin. En Zeranpin heeft nodig. En dat en dat. En Zeranpin maakt bij hen. Hij komt bij hen net als dat. Die komt bij hen en die brengt hen die beide tot Middellijn. Die, die creëert door hen een middellijn. Eigenlijk. En daardoor, het gaat erover nog niet, hè? even tussendoor alleen. Hoeft niet, eh. En dan daardoor ze, zeer een pin ontvangt nu, hier boven de gese, aan de ene kant, aan de linkerkant, ontvangt die dan van hier, ontvangt die chogma, hij heeft chogma nodig. Voor wie? Voor malchut. voor de noekwa. Ja, voor de lager. is niet genoeg voor hen alleen, maar Chassadim, alleen maar op dunne lucht. En van de rechterkant ontvangt die dan, van Oyim, ontvangt die dan dunne lucht, dus chassadim. Wat zien we daar? Dan gaat die dan die chokma nu, komt dan in de chassadim, dat chokma met de chassadim, ingehuld chokma, chokma kan je niet naar beneden brengen, onder de, de chazé van de borst kan je ook niet brengen naar beneden. Hoe kan die dat doen? Hij brengt daar dat naar beneden door, door binnen ingehuld, als het ware in Gogma is dan, als het ware, ingehuld in de, in de chassadim. In de dunne, dunne dunne dunne lucht. En dan kan je wel naar beneden brengen. Dan mag het wel. Het is vermindering, wordt vermindering van Gogma. En dan mag het wel, omdat die is als het ware verhuld, dan is er geen gevaar dat dat er te, te veel dien wordt, et cetera, et cetera. Dat is eventjes tussendoor. Maar duidelijk wat je ons vertelde. Dus aan de ene kant kan zegt hij ons dat, dat uh, zon ontvangt van Jesus uh, een straling van gochma. En die geeft het dan, ja, dat is het. En, uh, oh, kijk nou wat hij zegt ons. 27 na de koma. O me kablim gam hem. En ontvangen ook zij, de dus zon, ook zon ontvangen, zie je, ik zeg gam, het woord gam, ook, is ook belangrijk. En ook zoon ontvangen, euh, avira dachja, ze ontvangen, ontvangen ook de, de dunne lucht, dus chassadim. Mi, at, van wie? Mi abu van jima, van abovojima. Duidelijk? Van abovojima, van ontvangen zij euh, chassadim. En van hier stond ontvangen zij kochma. Dan hebben ze beide dat via de middellijn natuurlijk. Maar hij spreekt nu niet over de anders wordt het nieuw in dit geval ver verwarrend. Op een andere, andere plaatsen zal hij dan hebben veel over middelen. De hele zoger gaat over de middellijn. Over drie lijnen. We aas 28 na de komma. We aas na gam 29 zon. En dan, en dan worden ook ook zon befinnet Shem membet van de naam in naam van de naam. Het aspect, worden is ook aspect van membet? die worden ook membet. Wat is membet? Dat is de kracht, het licht uh, vanaf. Ja, dus boven de gezé, boven de borst. En dan zegt hij dat op dat moment wordt ook die zoon tot, verkrijgt hij ook mijn Dertig. Olefichach, meromaz, shem, membed, bet, die zoon, basode, lamet bet, eenendertig, elokim, wasara, mamarot, en nu ga ik direct vertalen. We hebben dat opwarming hebben gedaan, dus nu kunnen we direct dat doen. Uh, en toch een beetje anders is het. Ja? Toch vertelde je dat wel de naam men bed, maar hoe, op welke manier? Natuurlijk, het is, als het ware, net als maal, is nu is het, afdruk, heb je dat van 42, de naam 42, wordt nu afgedrukt bij zon. Maar op welke manier? Op welke manier? Wel de naam, maar wel toch een beetje andere samenstelling, natuurlijk. Want het is dan, die komt wel terug, zo'n, naar zijn eigen plaats. Ja, onder de parsa. Onder de gazé. Dan moet het een andere samenstelling zijn, op, wel de, op een of andere manier een beetje anders. Well, want afdruk is ook niet, niet altijd precies als, als, de, zeg dat, als de maal. Het is wel van dezelfde vorm, maar toch wel de kwaliteit kan het iets anders zijn. Dertig. Let op. Oli en daarom. Merumaze, Shem, Membed. De Shem, de naam Membed. Zinspeelt. Daarop zinspeelt. De Membed van Zon. Nu hebben we over Membed van Zon. Ja? Niet van Membed. Van Abba ja? Of van bo, wat boven de Chazé is. Maar nieuw membed van zon. Wat is dan de membed van zon die zegt? Dat is dan, wordt word nieuw en hint, uh, uh, of wordt gezinspeeld, bezoed in het geheim van Lamedbed 31 Elohim, van 32 keer namen Elohim. Wassarama, Marot en Tien, uitspraken. En wij weten dat Elohim, dat is de strengheid van de wet, de naam van de, van de schepper van de strengheid van de wet. Boven was het nog niet waar de hogere wateren waren. Ja, daar was het nog niet. Maar hier wel, omdat hier al... Hij moet wel terugkeren, zon. Hij heeft ontving, ontvangen dat, maar hij moet dan terugkeren. Hij heeft dan dus bij 42, de naam 42 van, de naam 42 van zon, hij heeft dus andere andere inhoud, kijk welke, dat is dan wordt, of gezinsspeeldwoord, wordt in de, de uh, aan de, van de, zeg dat, in de scheppingsdaad, in de Torah, daar wordt het, daar is een zinspeling daarop, van 32 namen van Elohim, de naam Elohim, 32, plus tien uitspraken, zei het licht, ja, en, en, ja, en elokim zei, zei het licht, et cetera, en, et cetera, et cetera. en zei het een uh, uh, uitspansel, et cetera, et cetera, met brishit, brishit ook, in den begin is ook een woord geteld als een van die tien. Sheolim, ja, sheolim gaat, uh, en hier hebben we het uh, het 1 na het laatste woord van de regel 31 is het, uh, het de middelste letter is geen hij, moeten we wijzigen in get. Iedereen ziet het? In de, dus een na het laatste woord van de regel, uh, van de regel 31. Dat moet je veranderen uh, de middelste letter van He moet je veranderen in Het. Dus de linker, po, linker poot moet je een beetje doortrekken tot, ja, tot, aan, tot aan de horizontale. Hier zie je het. Oké. Okay. Dus daar moet het jagen. Als je ja, dat jagen, dat die samen dan komen op de gematria, die gaan tellen, gematria, be gematria, zie je dat. Het laatste woord is begimatria B Be is met, in. And en Gimel en Juud is een afkorting. Gimel, jut en apostrof is een afkorting van gimatria Getalwaarde. Getalwaarde, 32. Twee, uh, uh, dus 32 regel, 32. En gimatria is Membet, 42. Ja, 32 namen van Elohim. En tien uitspraken. Dat is zijn kracht van van zon ja, maar dat natuurlijk is het, wij weten nu wat hij ons vertelt, maar dat komt natuurlijk door die membed van boven door afstempelen als het ware, een hogere die geeft een stempel aan de lagere maar een lagere toch heeft een beetje andere inhoud van hetgene wat de hogere hem geeft, duidelijk Ja, zoals een uh, mama geeft dan een uh, kind dan vijf euro. En je zegt vijf euro. Oh ja, vijf euro. Die zegt, nou je gaat naar school. Koop voor jezelf dan daar met het Coca-Cola. En weet ik veel wat nog gebakjes of iets anders. En dat kind neemt je vijf euro. En, euro, en, en uh, weet ik veel. En uh, gaat iets anders doen. doen. Iets wat, wat, wat, wat moeder absoluut niet zo... So, Daarvoor, iets anders, een ja? lagere, een lagere gebruik daarvoor. Een huh? jointje. Een jointje, well, of iets anders Mijn De mama dat wist het niet, hij dat doet dat op die manier. Zo is het uh, ook natuurlijk vergelijkbaar natuurlijk, waar een lagere trap trekt, dat ten ander van een hogere. Natuurlijk is, wat afval is voor een hogere, is eten voor lagere. <laughs> het is een bewijzen van spreken. Uh, ki 32 naar de punt. Ki lamet bet elokim. hu is Want lamet bet elokim, dat is is baet in de tijd. 33 Sholim leros in de tijd wanneer zij opsteken naar het hoofd. Wanneer de binaste steken naar het hoofd, dan is de Jissuit die verkrijgt is de naam 32 van Elohim. Ja? Elohim. O, Oemechablim, Harada, Chokma. En die Jissuit, wanneer de, de Bina trekt naar boven, naar de, naar de Chokma van Arikhanbin, dan Jissuit verkrijgt haarat straling van Chokma. Mi van, lamet het niet wordt chogma van 32 uh, paden, hoe kunnen we zeggen, paden van paden van Chogma, wegentjes van Chogma. Zo zien we alles is verbonden met elkaar. Dus in de Chogma van de Arichan daar heb je ook nog een vorm van 32 paden waar langs Chogma doorkomt hoe zullen we dat leren op, op zijn plaats? Ja, dus in Arichampin zijn er ook 32 paden waardoor waar langs ja, waar langs Hochma, euh, doorkomt. En wanneer de Yishtud samen met Bina, Abouima, steken omhoog, dan Yishtud ontvangt dan van die 32 paden van Chokma van Arichampin, ontvangt die dan die 32, en bij gaat het wordt het vertaald in kwaliteit van 32 alle elokim. Duidelijk. Elokim is, is als het ware lager. Is een. elokim is strengheid. Elo ja, duidelijk. hier la ja. met bed net je woord, och let op wat je zegt ook, want, 34 na de koma, want de 32 Wegentjes van kohma, osim 35 bij Isoud maken in Isoud, 32 lamet bij 32 schmoot Elohim 32 namen van Elohim En bij de men, kijk, en waar is dat? Wie kan dit zeggen? Kijk, die twee, die 32 in de kohma. Waar bevinden zich kohma? In welke, deel van, in welke deel van de partsoef? Hoofd. Hoofd, precies. En ketter, ke, wat zien we daar uh, bij Arihampin? We zien dat ketter en chogma, zien we dat? Ketter en chogma, overgebleven zijn. Als je kijkt hier naar de tekening Arichampin, we zien ketter en chogma. Keter en chogma. Hey, en, en van de chogma, en chogma is lager dan ketter, ja of niet? En kijk nou in de mens, bij de mens. Wat is de laagste ding van het van zijn van zijn actieve de, de actieve deel van zijn uh, gezicht? Mond. Ja of niet? Mond. De mond. En in de mond hebben we ook, wat hebben we in de mond? Twee rijen van tanden. Zestien bovenste en zestien onderste. Eigenlijk? En die zijn wit. Als iemand niet te veel rookt natuurlijk. Maar dan is dat 32. Ja, we 32, ja of niet? 32, 32. Dus ook bij de mens zien we dat ook weer dat. En wat, waar zo, waarvoor zorgen onze tanden? Om, dat, om al dat voedsel uh, door te kouwen. Malen, ja, vermalen. En dan verm in de vermalde vorm gaat het naar beneden. Ja, want dat kan niet. Het lichaam kan niet lager. Het kunnen niet uh, uh, uh, opnemen, wat boven, bo hogere kunnen we wel opnemen. Dus de tanden zorgen daarvoor dat het gemalen wordt. Dan zien we ook dat, is ook, dat is niet wat ik zeg alleen, dat komt ook van Kabbalah natuurlijk. Zullen we dat allemaal leren nog in de Kabbalah, die, die 32 tanden. Zullen we allemaal leren, dat geestelijk. Ja? De plaats. Dus dan zien we dat de bovenste, dat die tanden, ook 32, 16 en 16. Ja, 32. Zij zorgen dat zij net als in het hoofd van de Arigantin, dat ze net als de uh, uh, 32 uh, wegentjes van het doorkomen van de Gogma. Eigenlijk in het hoofd. Zo zien wij dat ook. Maar zij maken dan in, in, in Jerstoet, bij Jerstoet maken zij dan 32 namen van Elohim. En dat is terug te vinden in, de schep, in het scheppingsverhaal. Ja? Want. In, in Kabbalah leren we de Torah op een heel andere manier dan, dan, ja, dan wat men traditioneel leert. Grijpt uh, u dat? Wat het hele scheppingsverhaal is, allemaal de namen van de schepper. Alles is één naam van de schepper. Maar dat, wat we zeg, waarom zeggen we alle andere namen? Die namen, dat is wat, we, wat de namen. Arigantien, Membed, ja, uh, <coughs> allemaal de namen, maar allemaal komt. Terug kan hij terug wil, terug vinden in een in of in de naam Hawaii, als skelet. Right? de hele Torah is niets anders dan Jutke, Wafke in skelet. Maar de in de Torah bestaat het 300 300.000 zoveel tekentjes. 300.000 zoveel tekentjes. Precies heb ik het over -hands. Duidelijk, ja? Dus bij Jirsut maakt het dan die 32 wegentjes van Gochma, van in het hoofd, die vertalen zich in Jirsut, dus afdruk maken bij Jirsut van 32, uh, 32 namen van Elohim. En die kan je vinden terugvinden in het scheppingsverhaal. Ja, Breshid, Bara in het beginnen, schip de schepper daar, als je dan kijkt daar, tot het einde van de, dat scheppingsverhaal, dan hebben we 32 en niet meer namen van Elohim. Ja, want de Torah brengt die krachten door. Over, wanneer we het leren op een juiste wijze, stap voor stap, zullen we leren dat dan we zien we dat 32 namen zitten. Dus, dan komt het van Arigampin, want begint het de Torah, begint Breschit in den beginnen, en in die Breschit, daar zit Arigampin Zullen we allemaal leren straks. Zullen we allemaal leren. Over een paar pagina's zullen we dat ook leren. Dat in de staat. In den beginnen In den beginnen Schip. Dan zullen we dat allemaal leren. In dat in de eerste zin. Zullen we zien alles. Wat, er, wat er de structuur van de, van de. De structuur van de. Van de Van de, etschaim, van de boom. des levens Zullen we zien daar direct. Ook in, de, in het woord brechiet staat alles. Uh, in, ingepakt. De hele schepping staat ingepakt, in de eerste, de eerste zin. Staat de hele schepping ingepakt. Alleen omdat het eerste woord nog eh, zien onder oog, als wij dat weten. Je kan zoveel veel, zo'n meditatie geven aan de mens. Je kan enorm veel werelden meemaken. En reizen. enorm veel reizen maken. Alleen door brechit, door één woord te... Ondrooging te krijgen. Maar nog even, we gaan het ook, we gaan het allemaal doen. Ja.